Uur. Dit is Dorot Megens met het NOS-journaal. Minister nieuwe bedreiging van een officier van justitie Hij noemt het een grof schandaal. Vanmorgen meldde de Telegraaf dat een officier uit het arrondissement Noord-Nederland moest onderduiken. Ze leidde het onderzoek naar Motorclub No Surrender. Wie er achter de bedreiging zit, wil Grapperhaus niet zeggen. Na de Senaat heeft in Amerika ook het Huis van Afgevaardigden een nieuwe overheidsbegroting goedgekeurd. Daarmee is de dreiging van een nieuwe shutdown definitief van de baan. Vannacht lukte het congres niet om op tijd te stemmen over de begroting... wat leidde tot sluiting van een aantal overheidsinstanties. In Amsterdam is voormalig hoofdofficier van Justitie Hans Wrakking overleden. Hij werd in de jaren negentig bekend... toen hij enkele grote onderzoeken leidde tegen de georganiseerde misdaad. Hij was een van degenen die de IRT-affaire aanzwengelde. Onder frakkingsleiding leiding werd in de jaren negentig onder meer... de octopusbende van Johan V. alias de Hakkelaar voor de rechter gebracht... Hij werkte toen samen met officier van justitie Fred Teven, de latere staatssecretaris. Hans Frakking was 76 jaar. De nummer drie van de kandidatenlijst van Forum voor Democratie heeft haar lidmaatschap opgezegd. Suzanne Teunissen zegt op Twitter dat ze zich niet kan verenigen met de koers van de partij van Baudet. Onlangs werden twee kritische leden uit Forum voor Democratie gezet. Deze week nog kwamen drie partijleden met een kritische open brief over het democratisch gehalte van Baudets partij. De Amerikaanse Olympische ploeg is de Spelen in Pyeongchang... begonnen met een klein relletje. Schaatser Shawnee Davis is niet bij de openingsceremonie... omdat hij boos is over de gang van zaken... bij het aanwijzen van de Amerikaanse vlagdrager. De 35-jarige Davis had er stiekem op gerekend... dat hij de vlag het stadion mocht binnendragen. Maar die eer gaat naar de rode laaster Aaron Hamlin. De beslissing werd genomen na het gooien van een muntje. Devis schreef op Twitter dat Team USA er oneervol voor heeft gekozen om een muntje te gooien. Het weer van het westen uit lichte sneeuw, middagtemperatuur iets boven nul. Morgen droog en wat meer zon bij maximaal 5 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat via de voorknopend de Nieuwe Meer, 3 kilometer, met zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersupdate.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 Zo so, goedemiddag. Goedemiddag, rond. Nou, dag Henny. Leuk dat je er ook weer bent door de sneeuw. Ja, ik ben uren <laughs> onderweg geweest. Uren onderweg geweest. Ja. Hey, en te achter mij, jij kan er mooi naar kijken. Ik uh, zie het helaas niet. Maar uh, daar uh, is de openingsceremonie aan de gang. Hè? Bijzondere dag, hè? Ja, absoluut. Ja, heerlijk hebben zin in, weet je dat? Maar het is hier ook een bijzondere dag. Zeg dat, uh, want er zitten zowaar drie dames aan onze tafel, Hennie. Dat zijn de Kalimandjaro Girls. Ja, superleuk. En weet je wat zo grappig is? Dan, uh, dan als je dames krijgt, dan zijn er plotseling allemaal... Zakken vol met koek ja. en snoep en you name it. En op hun shirt, I did it. I did it, ja. Yeah. Wat de Kilimanjaro beklommen, hè? Leuk, hè? Leuk geweest, Ik vind het en... knap, hoor. Even een microfoon erbij. Wie of Oh, staat hij aan? Um, doet hij het of niet? Hij staat aan, maar we moeten weer even de snoertjes rommelen, want hij doet het weer niet. Hij doet het weer niet. Sorry, hoor. <laughs> ja. Nou, dan gaan we even <laughs> kijken. <laughs> We komen er zo weer terug. Hè? Maakt niet uit, we gaan het zo horen. Maar ze zijn in ieder geval gezond terug. Dat is het allerbelangrijkste. We hebben ook nee. uh, Martijs Mulman. En die gaat natuurlijk praten over die belangrijke wedstrijd... morgen tegen Allianz. En wellicht het feit dat de uh, HFC een nieuwe spits heeft... voor het komende seizoen. Arno Dijkstra van de Rijnvogels... Rijnvogels maakte uh, zo gemiddeld 20 doelpunten per seizoen. En die kunnen ze wel gebruiken. Dus dat gaan we ook uh, helemaal volgen. En dan is het natuurlijk zo dat deze uitzending... mogelijk gemaakt wordt dankzij... De medewerking van de CISO Sushi Lounge onder het Palace Hotel. Ja, hier in Zandvoort. dat is jouw uh, reclame. Dat is nee, fantastisch. Nee, nee, nee fantastisch. van het programma natuurlijk. Ja. Maar, uh, goed dat je het even opnoemt. Ik zie nu een hele grote tijger op het beeld. Die het uh, ijsterrein opkomt. Het schijnt er verschrikkelijk koud te zijn bij die opening. Ja, he, er worden allemaal mutsen ja. uitgedeeld in handenwarmers en you name ja, it. En het, ja, maar ook het publiek krijgt speciale kleding. Ja, dat bedoel ik. Ja, dat wordt allemaal... Uh, en dertien Nederlandse deelnemers zullen straks meelopen. Elf. Of elf nog maar. Elf en er weer twee maar. af. Ja. Ja. Nou, ik geef ze groot gelijk. Ik zou het ook niet doen. Nou ja, nee. Kijk maar. Bijvoorbeeld bij de short trackers. Die moeten dus uh, over een paar... Nee, over een paar uur al ja. kwalificeren. Okay, dus is het is echt, echt uh, ja, logisch dat je daar niet meeloopt natuurlijk. Wow. Maar mooi. Maar mooi gebeuren jongens. Lekker weer. Olympische Spelen. In ieder geval weer tweeënhalve week. Ja, lekker sport. onderdompelen. Ja, absoluut. Dat gaan we doen. Uh, wij van Watertoren Sport. Wij slaat in ieder geval uh, de hele dag aan. Weet je wie onze technicus is vandaag? Charles Duyf is er ja, natuurlijk. En weet je die... ongelooflijk die man. Die, ja. he, die zit toch overal, hè? Ja, en die man die wordt altijd geroemd... om zijn fantastische muziekkeus. Dat is waar. Nou, ik ga romantisch beginnen met de dames dan maar. Nou. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today... it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Ja, tussendoor gaan we even de microfoon uittesten. Doet hij het, Ron? Ik weet het niet. Ja, Roy, hij doet wat? het. Oh, hij doet het. Ja, What? goed hè. <laughs> Geweldig. Nou, we gaan eerst nog even naar Barry White, want die zit zo zijn best te doen. Would not leave you in times of We never could have come this far, no love. I took the good times I'll take the bad times I'll take you just the way you are Don't go trying Some new fashion Don't change the color of your hair Hey there always have my unspoken passion although I might not seem to care I don't want clever conversation don't want to work that hard no love I just want some Someone to talk to. I want you just the way you are. Meneer Barry White, just the way you are. We kennen het allemaal van Billy Joel. We gaan weer heel snel terug naar onze presentatoren. En onze gasten natuurlijk hier vanmiddag in de studio. Ja, ja zo is ook dat. Martijn Prins is binnengekomen. Martijn, is er al nieuws over Arno Dijkstra en HFC? <laughs> kom, kom, kom. Is er al nieuws? Nee, nog niet, hè? Nog niet? Oké. Okay. Nou, dan horen we zo verder van jou. Want we hebben Joke Broeren, Irene Bakhuis en Daphne Mus in de studio. Yes. En dat zijn de meiden die een geweldige prestatie geleverd hebben. Ze hebben namelijk de Kilimanjaro beklommen. Wij willen het verhaal horen, meiden. Ga je gang, Joker. Ja, we zijn teruggekomen vorige week van de beklimming van de 6 kilometer, bijna 6 kilometer hoge berg, de Kilimanjaro in Tanzania. Ja. En ja, om the top of the world staan is wel echt. Ja, zo gaaf. Er zijn eigenlijk weinig woorden voor. Maar dat gevoel, die euforie... als je daar met z'n allen... met een groep van 26 man... Uh, waarbij we met z'n woordchild... eigenlijk uh, de berg hebben beklommen. 26 man en vrouwen. Stonden we boven aan die berg... na zes dagen klimmen. En dat is niet... ja, is gewoon uh, lopen, lopen en lopen. En af en toe uh, dat je ergens om denkt... Van, uh, waar ben ik? Ben ik op een maanlandschap of... Je, je loopt door verschillende klimaten heen om naar een 6 kilometer hoge bergtop te komen. Ja, dat is zo fantastisch. Elke dag, de wandeling, was gewoon gaaf. Ik begrijp dat jullie dat voor Woordtrail deden, dus? Ja. Kunnen jullie vertellen hoe je daartoe gekomen bent dan? We schakelen over. Ja. <laughs> Iedereen, kom. Ja, ja, ik ben aangestoken voor, door een vriendin van mij die dat vorig jaar gedaan heeft. Um, dat triggerde mij enorm. Ik dacht, wat gaaf om zoiets te doen. Voor jezelf om je grenzen te, leggen, te verleggen, maar ook voor al die kinderen wiens grenzen ongewild verlegd worden. Um, enorm mooie combinatie. Uh, onze kinderen hier hebben het gewoon maar goed. He, gelukkig. Uh, zijn niet bang voor bommen en genaten als ze naar school lopen. Um, kunnen spelen buiten. Uh, dus het is heel mooi om iets voor jezelf te kunnen doen en daarmee ook iets voor een ander. Dus dat was eigenlijk dat was de trigger. En de het trigger, heeft geld opgebracht, ja. hè? He? En het heeft bijna 300.000 euro opgebracht. Zo, nou, en we hopen zo. dat we de 300.000 nog gaan aantikken. Maar we hebben met 70 deelnemers totaal gelopen in drie well. verschillende groepen. En uh, ja, bijna drie ton bij elkaar. Dus dat is wel, wel geweldig. Wel een resultaat, gek. jongens. Ja. Fantastisch. Een keertje de Alpe opfietsen. Een keertje een bootcamp doen om voor te bereiden. Maar dan kom je daar en dan is er toch een enorme zuurstoftekort. Hoe overleef je dat? Hoe overleef je dat? Nou, vooral door heel langzaam te lopen. Hm. We hebben echt uh, heel langzaam gelopen. polen polen, wat ik nou al eerder zei. En uh, je gaat natuurlijk met een hele grote groep. Uiteindelijk was onze... We hadden 26 deelnemers. Maar uiteindelijk zijn we met 118 man in totaal de berg opgegaan. Allemaal dragers die de uh, tassen dragen, die de tenten dragen. Uh, lokale gidsen. Ja, je mag iets dichterbij En... Er is één gids, lokale gids, die vooraan loopt. Daar mag je als groep ook niet voorbij. Die geeft het tempo aan, want harder kan gewoon niet. Dat kan je, kan je lichaam niet aan. Uh, verder loop je overdag hoger dan dat je, ook, dan dat je slaapt, om zo goed mogelijk te acclimatiseren. Heel veel water drinken. Wat bedoel je daar precies mee? Je loopt, nou, je loopt op een dan... hoger niveau, dus je loopt op 4000 meter zeg maar, ja? en je slaapt 500 meter lager. Oh. Oké, okay. je, je, je loopt eigenlijk weer terug een stukje Je loopt weer dan... een stukje terug naar beneden. Ja, en daar slaap je dan. Oh, En, dan Irene, en, en, en calamiteiten? Totaal niet. Niemand gevallen, niemand het ravijn in. Uh, nee, niemand het ravijn in. Niemand nee. zonder maar wel. Uh, dag 2 uh, was voor, voor mij erg zwaar. Had ik wel heel veel last van hoofdpijn. Mm. Uh, en ook de eetlust verdwijnt op een gegeven moment gewoon ja. door die hoogte. Uh, er werd fantastisch gekookt op de berg. Het was echt. Uh, uh, wat ze daar kunnen maken was... Ja, op een gegeven moment hebben we nog friet gekregen. Oh, ja? Uh, ja dus dat je echt denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Uh, kip, uh, gefrituurde kip, allemaal rijst. En het was heerlijk. Maar op een gegeven moment was gewoon de eetlust gewoon echt weg. En Even voor mijn gevoel. Hè? Hoe, op welk niveau begin je? Welke, hoe hoog is dat? En, en hoeveel loop je dan per dag? Nou, we begonnen... 1600, 1600 meter. En je loopt per dag. Ja, dat, dat, dat verschilde heel erg eigenlijk. Uh, het gaat ja, meer in, in, in hoogte dan yeah. in kilometers wat yeah. je loopt. Dag twee zaten we 3000 op dan. 3000 meter. Dat ging heel hard. Okay. En daarna zijn we naar uh, 4800. En dan weer terug naar de 4500 gegaan. Waar we sliepen. Yeah. Um, maar ja, jij, je loopt uh, acht uur per dag ongeveer. Oké, okay. en, en, en, en dus in een dag of vijf ben je op de top? Ja, dat ja. klopt. Ja. Okay. En ja. dan ben je op de top van de wereld. Op het dak van Afrika. Ja. Ja. Ongelooflijk. Fantastisch. Ja. Onbeschrijfelijk mooi. Ja. En jullie zien er allemaal heel gezond uit. Maar hoe koud heb je het gehad? Koud. <lacht> <lacht> de tweede nacht werd ons verteld... Uh, hou je muts maar op s'nachts. Want je moet je warmte gewoon in je lichaam houden. Omdat je ook heel veel energie verliest. <lacht> dus uh, ja, op een gegeven moment... We, we hebben dagen gehad dat het sneeuwde. Maar dan sneeuwt het niet meer boven je. Maar dan sneeuwt het aan de zijkant van je. En je hebt, ja, je hebt een, lange, uh, nou ja, een lange wollen onderbroek uiteindelijk aan. Dikke broeken aan. Uh, daarover nog een regenbroek aan. De laatste nacht zijn we om kwart voor elf Hebben we gewekt. Hebben twee uurtjes hadden we even geslapen. Omdat onze de laatste dag wandel ongeveer 16 uur was. En begonnen we s'nachts om 12 uur mee. En toen open wij de, openden we de tent. En toen viel er gewoon ja, 20, 30 centimeter sneeuw gewoon in de tent. Want het had in drie uur tijd had het zoveel gesneeuwd. En dan denk je echt... Ik wil niet meer. <laughs> dan wil je echt niet meer de kou in. En het enige wat je doet is een handschoen aan. En daar nog een handschoen overheen. Je hebt uh, een thermoshut aan. Dan doe je nog een thermoshut aan. En dan doe je nog een trui eroverheen. En dan nog een dikke donsjas. En je gaat. Ongelooflijk. En wij hebben ongelooflijk geluk gehad met het weer. Moet ik wel zeggen. Want uiteindelijk toen wij s'nachts om twaalf uur begonnen met wandelen. Is het gestopt met sneeuwen. En we zijn uiteindelijk op de Top van de berg eindigt met plus 18 graden, Oef. nooit zo warm geweest. Maar het was ook zo mooi toen. Ongelooflijk. Ja, dus we zijn van heel koud, naar eigenlijk uh, naar een warmte gaan die we eigenlijk ja, die onwaarschijnlijk was. Maar en dat uitzicht was daar ook zo mooi. Het was helder. Het was, uh, was fantastisch. Hoe ho, ho, ho lang? dan ga je terug natuurlijk en hoe lang doe je daar dan weer over? Om helemaal Want dat gaat naar Sneller natuurlijk. Nou dus ja, je kan mee. rennen naar beneden. <laughs> We hebben ook iemand gezien die op een brancard is geëindigd, hoor. Oh, yeah. dus, ja, <laughs> nee, maar dat oh. is je, kan eigenlijk, je moet echt eigenlijk een beetje zichtzaggende naar beneden lopen... als je gewoon naar beneden wil lopen. Want het, het is allemaal gravel waar je naar beneden loopt. Mm. Dus je moet echt uitkijken waar je je voeten neerzet. En je moet gewoon rustig lopen. Yeah. Uh, je kan rennen. En uh, we hebben wel gezien dat de dragers en de gidsen... die kunnen dat ook gewoon, maar die gaan in zo'n snel tempo naar beneden. Maar ja, dat is, ja je, je moet heel voorzichtig zijn... Uiteindelijk zijn we in anderhalve dag naar beneden gegaan. Dan ben je weer bij de baas. Ja, zijn we weer terug naar daar. De... En de douche. En de douche. Een douche, <laughs> na zeven dagen. Ja. Ja. Ja, dat dacht ik al, hè. Ja, want nee, je zit de... daar, na zeven dagen. En na ja, zeven dagen zit je in tentjes en in, in hutten. Of ik weet niet hoe. Tentjes. Alleen maar tentjes. Ja, alleen maar uh, En dan al die kleren <laughs> over elkaar. Dat is geen pretje, hè. En dan kom je in Zandvoort en dan staat het muziekhoofd klaar, of niet? Uh, ik heb het niet gezien. Nee? Ik heb het gemist. Maar dat is, dan, dat is dan zo merkwaardig, sommige activiteiten van mensen die worden heel rijk beloond en er wordt allerlei aandacht aan gegeven. Jullie hebben eigenlijk alleen maar aandacht gehad van ons en een klein stukje in de krant. Maar het is natuurlijk een wereldprestatie die geleverd is. Nog een keer het bedrag, nog één keertje. Maar, Bijna 300.000 euro ja, toch fantastisch. voor 3000 kinderen kunnen daar een jaar mee geholpen worden. Ja, geweldig, fantastisch, hartelijk gefeliciteerd. Heeft er bijvoorbeeld Marco Persato er nog op gereageerd? Op, op dit, uh... Die heb ik ook niet gehoord. Die heb je nee, niet gehoord, nee. Want die is, nee. dat is toch ambassadeur van, van ja, Wordchat, hoor? Ja, zeker. Maar ja. ik moet zeggen, uh, Warchat doet wel enorm zijn best... om van zich te laten horen, hoor. Uh, ze, hebben, ze zijn heel creatief, hè, want ze geven natuurlijk zo min mogelijk geld uit. Maar we hebben dit mooie shirt van ze gekregen. Uh, we kregen de dag voordat we vertrokken... En een briefje van ze met buttons van de kinderen... die je dan ook op je tas kon spelden. Maar ook met een aanmoediging... Um, dus ja, ze zijn er wel de hele tijd bij om ons te motiveren en uh, te bedanken ook. Oké. Okay. Mag ik nog één klein dingetje vragen? Want uh, Fantastisch hoor, wat jullie doen. Maar ik heb zelf altijd wel zoiets van... Uh, dus vaak heel ver weg, hè. Terwijl in Nederland toch ook heel veel goede doelen zijn... waar je aandacht voor zou kunnen uh, uh, geven, schenken enzovoort. En dit speelt zich allemaal ergens in een ver buitenland af, hè. Okay. Nee, nee het speelt, het geldt ook, ze helpen ook heel veel kinderen in uh, asielzoekerscentrum in Nederland. In Nederland? Ja. Mm -mm. ja okay. Daar doen ze ook uh, veel verschillende spelletjes mee. Om die ook weer uh, ja, toch te laten aarden en uh, een toekomst te, te bieden. Heel goed. Er zijn natuurlijk ook heel veel kinderen in Nederland die uh, ja, daarmee te maken hebben met oorlogsachtigheid. Absoluut. Nou, mooi. Ik vind het uh, een prachtig verhaal. We gaan wel even wat doen. Ik denk dat uh, mevrouw Jinek uh, zo'n groepje maar eens moet uitnodigen. Ja, dat zou niet. toch mooi zijn. Hè? Want dat verdient toch heel veel aandacht. Dat is fantastisch. Even, Henny. jij kan het zien, ik niet. Wat gebeurt er allemaal? Uh, uh, waar gebeurt zijn we zien nu? nu dat de vlag van Korea uh, wordt binnengedragen door mensen uit Noord- en Zuid-Korea. Oh, ja, want dat het het is natuurlijk één groot politiek gebeuren. Ja. En die lopen te zwaaien in witte pakken met die... Uh, en dat duurt ongeveer een half uur voordat die vlag rond is. Maar dat <laughs> maakt verder niet uit. Oké, okay, heel goed. Het is ook ik, koud, hè? Ik ga hem een shout geven. shout wat heb je voor het Kleinstein? Nou, uh, uh, mijn zoon Sven, die acht jaar geleden uh, zong ook voor World Child. Dat deed hij op het Mendel College in Haarlem. Heeft hij een heel concept uh, toen georganiseerd voor het Goede Doel. En toen zong hij dit. Another summer day is coming gone away In Paris and Rome But I wanna go home oh, no. Maybe surrounded by a million people I still feel all alone I just wanna go home Wanna well, let me go home And I'll be keeping all the letters that I wrote to you Each one a line or two I'm fine baby, how are you? Well I would say but I know that it's just not enough My words were cold and flat You deserve more than that Another aeroplane, another sunny place I feel lucky, I know I just wanna go home Let me go home Let me go home well, I'm just too far from where you are I gotta go home oh. Wem Sportlunst, daar luistert u naar. En, uh, we hebben weer een vol programma met veel gasten. Dus we gaan weer heel snel naar onze presentatoren. Ja, super. Dank je, Charles. Want uh, we hebben even snel gebeld met uh, Joop van S. Want uh, ja, er zitten hier toch drie dames... die iets uh, prachtigs hebben gepresteerd. Oh, maar weinig is aandacht. aandacht, aandacht he? He? Niet is bijzonder, en, Maar uh, weinig aandacht ja, ervoor. Ja, ik he, vind Henry. dat Joop van Ness... Uh, een hele pagina beschikbaar moet stellen voor dit te gebeuren. Oh. En misschien ook eventjes uh, <lacht> Jinek bellen voor die meiden. <lacht> Uh, goedemiddag. Ja, Dat... ik, ik heb geen idee waar je het over hebt. Dat het ik ben bezig geweest. Uh, ik heb dus niet kunnen luisteren nog. Joop, de meiden ik, ik zit de zitten de hier. Zitten. Uh, even zwaaien. Joke strafdagen. Broeren, Irene Bakhuis en Daphne Mus, die hebben de Kilimanjaro beklommen en 300.000 euro verdiend voor ja, Woordzeild. Samen met ja, nog 70 lopers die met ons samen de Kilimandjaro hebben beklommen. Maar Zandvoort ja, ja, ja, hoort... Uh, ja, hebben jullie dat niet even gemeld bij de krant. Want dan maak ik een mooie re reportage Nou, van. daarom hebben we je nu gelijk gebeld. Want dan kun je nog gelijk een afspraak maken met ze. Nee. <lacht> en wij hopen dus dat, dat, dat je er dat zo meteen leuke artikel gaat schrijven. Dat zometeen volgend jaar nog meer mensen de uitdaging aangaan voor Wordchild. Om nog meer geld op te halen. Want... En Joop, ik heb al voor een leuke foto gezorgd. Dus die foto is er ook <lacht> <leuk> al. <aan. lacht> <laughs> je kan natuurlijk op allerlei manieren voor War Child, uh, actie voor, voeren. En ik vind kilometerjaren jaren, dat is nogal uh, ja, een beetje ver van mijn bed eigenlijk. Uh, oh ja? En ik kan het ook niet bij doen denk ik. Hoe ver is het van je bed dan? Sorry? Hoe ver is het van je bed? Het gaat er niet om ver van je bed, het gaat er om, om drie ton. 2000, 3000 denk ik zomaar. Maar nou, ik denk wel verder hoor. Ja, het is uh, 10.771 uh. kilometer van Zandvoort af. Dat hebben de kinderen okay. uitgerekend. Okay. En uh, het, uh, je staat dan op uh, de top van uh, de berg, de Kilimandjaro, Dat is Oeropiek. En dan sta je op 5.895 meter op het dak van Afrika. Maar Zijn jullie echt helemaal op de top geweest? Daar zijn wij op de kraterrand van de Kilimandjaro ja, geweest. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar hebben ja, ja. we met z'n allen heel hard zijn huilen. Ja. En gelachen. Ja. Ja. <lacht> Maak ja, ik, zomaar ik, ik ik... een afspraakje op. Ik uh, hoorde een heel mooi verhaal hoor. Ja, het is prachtig. Absoluut. Ja. En ik vind het een superprestatie. Nou, We gaan, echt... brengen... gaan jullie met elkaar in contact brengen. Ja, nee, maar Joop heeft een Tof. telefoonnummer. Even iets anders, Joop, want uh, in ja. Zandvoort gaat het maar door met goede doelen. Want de Rotary ja. staat er ook aan te komen met de World Zandvoort Circuit Run. De circuit Run? Ja. 25, 25 nog niet? Ja, 25. Uh, 25, Maart, ja, 25 uh, de, op de dag dat de zomertijd ingaat is er weer... Uh, is er weer de Sanford Circuirunner uiteraard? En die wordt dan gesponsord door World, een heel groot uh, blad. En dus heet die World Sanford Circuirunner. Maar de, de, de Rotary, die heeft elk jaar. De, de, die, is, die is eigenlijk de initiator, hoor. die is ermee begonnen, mee begonnen met die circuirunner. Dat was een idee van de, van de Rotary. Dat is heel gauw opgepakt door uh, Le Champion. Dat is een uh, organisatie in Alkmaar die veel wandeltochten en hardlooptochten uh, organiseert. En uh, uh, de organisatie is helemaal overgenomen door Le Champion, Maar uh, de, de Rotary Zandvoort, de Rotary Club Zandvoort... die mag dan uh, eigen teams hebben. En die halen daar extra geld voor in voor het goede doen... Dat zij vaststellen in samenspraak met Le Champion En dat is dan dit jaar het uh, volgens sport. Ja, mooi. En uh, uiteraard een heel goed, uh, goed doel, neem ik aan. Het is heel leuk dat we ook uh, zitten te kijken naar de opening van de, van de winterspelen... Het, ja. En die jongen die nou met die vlag loopt te zwaaien, die uh, woont in Nederland, maar die komt dus uit uh, als bobsleer voor uh, zijn land. Ook een geweldig verhaal. Ja, prachtig ja. verhaal. Maar goed, en Griekenland diep voorop natuurlijk. En ja. Nederland komt als vijfde uh, het stadion binnen, want dat heeft te maken met het uh, uh, alfabet zoals we dat gebruiken in Korea. Ja, leuk. En daarom zijn we al vijfde ploeg, maar goed, uh, we gaan het zo wel melden als ze binnenkomen. Wat ik ja. uh, eigenlijk ook met jou wil bespreken... is het feit dat uh, ons meisje Boyden... die gaat maar door, die gaat maar door. Ja, Melissa, die heeft uh, gigantische stappen gemaakt natuurlijk. Hè? Bijna 1100 plaatsen gestegen naar twee toernooien. Dat wil wat zeggen, toch? heerlijk. Ja, de op de wereldrandlijst hebben we dan, hè? Ja, nee, dat is heel geweldig. Goed, ja, dus het, het, het meest is... belangrijke, Joop, wat er aan staat te komen... is morgen het grote duel tussen de SV Zandvoort en de ja. Stormvogels. Kom Alleen. je kijken... Ja, ik ga absoluut kijken. Wat denk je? Ja, dat nou, weet ik niet. Misschien moet, moet uh, HFC wel spelen. Ik heb geen idee. Nee, die zijn toevallig nee, Het is blij. carnavalsweekend, hè. De tweede divisie ligt stil. In Groensbeek oh, schijnen ze ja. helemaal dol te zijn van carnaval, dus we mochten niet komen. Nou ja. <laughs> maar we hebben waarschijnlijk wel een nieuwe spits. Dat gaan we zo horen van uh, Martijn Prinsen. Arno Dijkstra van de Rijnvogels. 20 ja, ik doelpunten zou... gemiddeld. Er zijn allemaal goede berichten staan uh, op, uh, op uh, internet. Ja? Onder andere op uh, een paar Facebook-posts uh, van uh, Martijn. Ja, dat gaat de goede kant op daar, denk ik. En weet je wie de beste vlagger van de hele wereld is? Jan, eh, Smeek, nou. Jan Smekers. Hij loopt nu binnen, ja. Er zijn en, er overigens voor... wel wat meer dan 11, ja, er zijn dus meer bobo's dan, uh, bobo's, lopen, bobo's dan sporters. Echte sporters zijn <laughs> er maar 11, heb ik begrepen. Ja. Nou, ze zwaaien hartelijk, ze zien er schitterend uit in dat oranje. En uh, ja, laten we hopen dat ze toch uh, alle verwachtingen 15 medailles... Dat ze die gaan overtreffen. Ik denk dat ze het kunnen. Ja, dat wordt een hele mooie foto, want die zitten allemaal naar het beeldscherm te kijken bij ja. jullie. Ja, ja zo dat is, is het. Zo. En uh, die Smekers, <laughs> die, dra die draagt hier vlacht echt met de ere. Maar je ziet aan de ja, ja, neuzen dat het heel koud is. Ja, ja, ja. ja. En er staat toch behoorlijk windweer, dus het is allemaal vreselijk. Niet zo leuk. Ja. Maar het is best een grote okay. ploeg van Nederland, hoor, die erop komt. Alle ja, bobo's is, lopen erbij. Nou, dat zijn er voor ik, hun mond. Daar moet je kijken, dus maar moet kijken, kijken bij Noorwegen. Maar goed, het maakt niet uit. Eh, maar jongens, SV Zandvoort dat is uh, tegen de storm volgens Joop, dat uh, is wat we gaan beleven. Morgenmiddag om drie uur. Het is ja. een prachtige ploeg, die Zandvoortse. Ja, ja. ja, ja. Wat uh, denk je? De Zandvoort heeft een hele goede generale gehad. Of dat goed is, dat, is, dat moeten we afwachten, natuurlijk. Nou, als je tien keer scoort, en, is. Het goed. Uh, ja, het, ik, ik vind dat de, de winst van Stormvogels vorige week gewoon een hele magere winst was. Tegen een van de ja? in, in de competitie. Heel mooi, Ja, En de beste generale. Maar ik ga ervan uit dat Zandvoort uh, gewoon uh, heel goed gaat, uh, gaat spelen, winnen. En uh, misschien nog wel met een behoorlijk verschil. Heel goed. Dus ik denk dat ze daar aan toe zijn dat ze ook tot in de tenen gemotiveerd zijn. En als ze dat niet zijn, dan hebben ze niet goed naar dit zornier geluisterd. Zornier moet ik zeggen. Ja. Want die, uh, die heeft de winter wel onder, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Hé, hey, we gaan uh, een afspraak organiseren tussen Joke Broeren, Irene Bakhuis en Daphne Mus met jou. En dan ja? minimaal een halve pagina aan die krant van je. Okay. <laughs> Drie ton, jongen, voor War Child. Dat, dat bepaal ik niet. <laughs> They did it. <laughs> Dag heel goed, dag Joop. Dank je wel. Bedankt. Eh. Ja. Dank je wel, Joop. Dames ook, dank voor jullie, laat ik zeer zeggen, het op de kaart zitten van zand voor het weer. Nou, dat uh, hebben we heel graag gedaan. Dankjewel. met je en, en, en nogmaals, Joop, als je een artikel maakt, ik heb een leuke foto hoor. <laughs> We did it. <laughs> dag Joop. Sjelma, wat heb je? Ik heb een mooi klaarstaan van Wings, K. Wings. Paul McCartney en uh, toen nog Linda, Linda die nog leefde. Ik Laat heb maar zo... komen. Ja. liefdesliedjes, zoals Silly Love Songs zo so, uh, in de buurt van de 14e februari want dan is het natuurlijk Valentijnsdag. dan horen liefdesliedjes erbij, we gaan weer heel snel naar onze sportrepresentatoren so. ja, we hebben ook uh, zometeen André Jansen, die hangt al aan de telefoon maar ik wil heel even met Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl praten over het nieuws dat hij ons komt brengen Ja, uh, nieuws uh, brengen, eigenlijk een beetje ontkennen want je was een klein beetje voorbarig over Arno Dijkstra. Is dat zo? Ja. Uh, het wordt ontkend dat hij richting HFC gaat. Dat zou eigenlijk wel zonde zijn, want het is een heel uit de regio. Geweldige spits, man. Topspits van Rijnvogels. 20 mm. goals per seizoen. Ja. Dus, uh, nee, dat is, maar daar uh, gaat niet door. Dus nog niet. Ja, dat zeg ik niet. niet. Het wordt ontkend. <laughs> laat ik het zo zeggen. Ja, maar nog blijven, niet. Die blijven ontkennen tot de handtekening staat. Nou ja, we, gaan af... het, we gaan het zien. We gaan even uh, naar André. André, heb je Jung Pajjung... hoe heet dat Rotdorp... waar ze het houden van de winterspelen aan? Ik heb het uh, net even aangezet... maar ik heb het ook weer uitgezet. <laughs> het is altijd hetzelfde, hè? En nou met al die ik, koude ja. bekjes. Als er geen fiets ik, bij komt en kijken. En papiertjes om boven hun hoofd te houden... en daarmee symbolen te uiten... tijdens zo'n evenement in dus zo'n stadion. Ja. Maar ze hebben nu elektronische beeldschermpjes gemaakt waarbij iemand in een regiekamer met één druk op de knop... allerlei beeldenissen naar ons door kan sturen. Ja, dan lijkt het net alsof de tribunes vol zitten, maar die zitten dus helemaal leeg. <laughs> ja, het is een beetje een lachertje. Ja. Ja, dat hele, hele gedoe. En dan gaan ze ook nog rondjes schaatsen, terwijl er kunstschaatsen bestaat... Dat is een kunst van acrobatie en uithoudingsvermogen. En atletisch, atletisch vermogen, dat is iets fantastisch. En in Nederland worden de hele kunstschaatsers ondergesneeuwd door die rondjeschaatsers. Ik begrijp het niet hoor. Ik steun altijd waar ik kan Shauke Dijkstra en Joan Hanappel bij hun uh, gevecht om ook bij de schaatsbond... enige aandacht te krijgen ja. voor de kunstschaatsers. Uh, er zijn veel te weinig banen in Nederland... en er moet nodig iets gebeuren. Gelukkig dat ik met mijn goede vriendin Lieske Liebrechts... die een dochter heeft die geweldig goed kan kunstschaatsen... dat we nog enige promotie kunnen plegen. En dat wordt ook zeer gewaardeerd door Sjaukje, herself en Joan ook. En terecht, uh, André. Maar ik wil met jou over iets anders praten. Over Dylan Groenewegen. Ik denk dat hij geluisterd heeft, hè. Vorig jaar heb ik gezegd, je moet een grotere versnelling rijden... Ja. en eventueel langere cranks. Ja. Ja. En meer op de power, op de inhoud. Nou, hij traint achter de brommer van zijn vader... en dan van daarachter maakt hij sprints. Ik heb dat wel eens gezegd voor de radio. Dan zat ik in Hilversum voor de radio. En misschien heeft hij het gehoord, dat weet ik ook niet. Ik heb er verder geen contact mee. Wel met zijn... Uh geliefde gade, dat wel. En met opa en oma natuurlijk, uh, Zieleman. Nee, hey, maar ze hebben, hij heeft uh, mooi de eerste rit gewonnen daar, in het uh, ja. verre weg Ja. Maar hij is ook bestraft, want hij heeft achter de auto gereden. Heb jij daar iets van gezien? Ja, ik heb het gezien zelfs. Op de Arabische zender heb ik het gezien. En was dat een strafwaard? Je, wat je normaal doet als je een lekker band krijgt. Mm -hmm. Dan mag je gewoon altijd, bij iedere wedstrijd in de hele wereld, mag je gewoon... Binnen de grenzen. Heren, wilt u wel even op de radio-uitzending letten... en niet op het beeldscherm zitten kijken? Dat kan natuurlijk niet, hè? Nee, de heren horen je niet, hoor. Oh, gelukkig. Nou, maar die zitten gewoon lekker te kijken... want die vinden het, het prachtig. Het is mooi beeld. En, en, oh, maar uh, Charles maakt er ook nog foto's van. Dus ja. we hebben straks bewijs. Charles is de topfotograaf van Zierwem. <laughs> Maar uh, ja, Dylan, uh, ik denk dat hij een, een, weer een stap heeft gezet. En hij is nog maar pas 24, dat moet je niet onderschatten. Ja. En uh, bijvoorbeeld Kittel is natuurlijk al 27. Mm -hmm. En uh, Kev is 33. Ja, want je noemt en, hem even. Kevin is die won gisteren. De, het ja. zijn wel de topsprinters die daar aanwezig zijn, hè? Absoluut. En uh, het is genieten elke dag van die sprint en ook hoe het wordt voorbereid. Ja. Ik moet zeggen dat, die, uh, dat ze bij Lotto Jumbo een hele mooie stap vooruit hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk Timo ja. Rozen erbij die het laatste stuk kan doen. Maar ja, als zo'n Bram uh, Tankink de hele dag zeg maar, het peloton het, zijn tempo oplegt, dan kunnen er ook weinig dingen gebeuren. Ja. En dan de finale ook nog uit. Ik vind het een prachtkoers. En ik heb Direct krijg ik van uh, hoe heet het, uh, de Amerikanen krijg ik rechtstreeks beelden bijna direct doorgestuurd naar de etappe. Dus ik zal hem zo eventjes op WAF zetten. Beelde, ik je ook bekijken. Een, een ander ding is dat Jury uh, Havik, die de sterren van de hemel rijdt in alle zesdages die er zijn... Ja. is niet geselecteerd voor het Nederlands kampioenschap. Wat is er voor flauwekul? Ik, uh, ik heb het aangekaart op uh, WAF... En uh, ik heb daar met Jury ook contact over gehad. Ook met zijn opa Kees Tam en met zijn ja. vader Henk Havik. Uh, waarom uh, die Peter Schep, die is bondscoach. Uh, nou moet je horen, hij heeft gekozen voor Roy Pieters. Nou dat kan ik ook begrijpen. Ja. Best een goede renner en ook een renner voor de lange termijn. En ze hebben daarbij waarschijnlijk geen rekening gehouden. Met de geweldige prestaties in de Zesdaagse. En misschien dat ze daarmee één plekje hebben uit kunnen sparen... maar er zijn natuurlijk verder ook geen kosten om deel te nemen op Duin Apeldoorn... Nee. want het ligt naast de deur. En Wim Stroetinga en uh, Jury zijn al een aantal jaren een topkoppel... in de internationale zesdaagse wereld. Waarom Jury niet mag meedoen is een raadsel. Het is heel vreemd. Ik heb een open brief gestuurd via WAF aan Peter Schep. Daar zijn een uh, groot aantal reacties op... Maar ik heb ook een privébericht gestuurd naar Peter Schep... waarin ik vraag van, joh, kun je dat herbezien misschien? Want het is een topkoppel uh, en die maakt misschien kans op de wereldtitel... in eigen land, in Apeldoorn, tijdens de wereldkampioenschappen... die eind deze maand beginnen. Het is duidelijk, uh, André. We gaan ja. uh, verder met Pyeong. Hoe die wat ja. plaats ook mogen heten, waar nu de Amerikanen het stadion binnenkomen. Die ja. hebben hun jassen los... Oh. Die uh, zijn als grootste groep duidelijk aanwezig. Dat zijn ja. ze eigenlijk altijd wel. Ja. En uh, nou ja, wij gaan weer genieten van, uh, van uh, Dylan. Want die gaat echt nog wel van zijn laten horen. Hè? Absoluut. En uh, ik ga genieten van het curling. Want ik uh, kijk er al jaren naar. Ik voel altijd uh, lachen. Want er is op, uh, als er curling wordt uitgezonden op uh, Eurosport. Dan is daar een uh, commentator bij. En die ja. komt op Rotterdam. ...en die heeft het prachtige Rotterdamse accent ...en dan gaat hij, ik hoop dat hij nog een hele mooie ik, uh, partij mag curlen vandaag... ...ik zit dan te genieten, man, van dat taalgebruik. Maar het is, het is, ik vind het hartstikke spannend... Oh, ...en de andere, ja, rondjes rondjeschaatsen blijft altijd hetzelfde... ...en dan hebben ze een honderdste verschillen en dan gaan de mensen op de banken staan. Hé, <laughs> hey, hey, de code ik... geel, uh, voor jouw informatie... ...over tien minuten gaat het hier sneeuwen, dus het duurt bij oh. jullie nog een hele dag oude lucht, wel ijs op de auto's nog steeds allemaal, ja. maar geen sneeuw. Ik dank je voor je bijdrage weer, André. Fijn weekend. en veel plezier allemaal. Dag, Makker. Hoi. Dag. Zo, dat was André Jansen. We hebben ons portie negativiteit ook weer gehad. Hè? <lacht> Zo, nou kunnen we nu over aan de, tot de orde van de dag. Hoor, hoor. <lacht> Hij was helemaal niet negatief. Nou ah, ja, vijf. hoe hij het heeft over die, uh, ambten, over die uh, uh, mensen die daar binnenlopen met die vlag enzovoort. Dan denk ik altijd: jongen, come on. Het is gewoon hartstikke mooi. En het is leuk om te zien. En het is, uh, heel veel mensen genieten er wel van, gelukkig. Hé, hey, um, Henny. Uh, nee, ik denk dat we naar Shadow gaan, hè? We gaan breaken, weet uh. Zo is het. Zijn we er? Ja, we zijn er hoor. Ja. Charles die was uh, even naar de keuken. Dus die kwam aanhollen <laughs> aan om, om de Beach Boys even weg te draaien. Um, en Henny, die zit uh, lekker te smikkelen. Ja? En wij zitten hier met z'n allen nog steeds naar de uh, openingsceremonie te kijken van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Henny? Ja, wat een rotnaam. Nee hoor. Het is gewoon Pyeongchang. Hey, de um, mannen komen nu op. Hebben jullie iets leuks te melden? Eigenlijk. We ja. zitten een beetje, te, ik vind mannen, je beetje hebt, somber. Je hebt ze niet eens voorgesteld. Ik vind je een beetje somber. <lacht> of wat leuks te melden hebben. Nou, ja, ik, ik, nee, niet echt. Martijn uh, vroeg of ik meeging. Maar Havenboos is aan het woord. Dat is de man die altijd ons verwendt met heerlijke koeken. En heerlijke, Zeker. We zitten gewoon hier helemaal vol. Tot en met niet de kerst. Rollo, tot ik, de kerst. Had, ik had geen brood mee hoeven me nemen. Nee, nou ja, Dat moet zeg. je ook niet meer doen. Nou... <laughs> maar goed, maakt niet uit. KNVB moet contract van uh, Lodewegers 3,5 jaar afkopen. Vertel het maar. Ja. Ik heb hem van mijn neus op. <laughs> <laughs> uh, ja, ja, goed. Ik denk dat Koeman inmiddels wel, uh, wel uh, ervaren genoeg is, toch? Om, om te weten wat hij met die Lodewegers uh, wel en niet uh, uh, wil. U hoort natuurlijk Martijn Prins voetbal in Haarlem. Uh, ja, dus... Uh, als Koeman dat, uh, dat zegt, dan, uh, ja, dan zal er wel een bepaalde bedoeling achter zitten, toch? Dat wil hij wel heel graag hebben. Wel een goede trainer, hoor. Dat geloof ik ook, ja. En die heb je nodig, natuurlijk. In dat drietal. Ja. Ze hebben hem één door de slot gedauwd. En wat is? De derde man. En wie dan? Wie is dat? Hoezo? zo? Kees. Ja, nou ja. Hebben ze die echt door de slot gedaan? En waarom ja. is dat dan? Ja, KMVB wilde hem hebben. En Ronald moest hem nemen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nou ja, goed. Uh, die zal dan ook wel zijn kwaliteit hebben. Die zat toch bij Feyenoord onder? 19, zeg ik dat goed? Jong Feyenoord? Oké. Okay. En die spelen nooit. Maar waarom geven ze zo'n Koeman niet volledig de vrije hand? Ja, om het, nee, ja, ja. In al die jaren naar zijn, hè, om het te, te boetseren naar uh, weer een, een, een mooi voetballend team. Ik begrijp het niet, maar goed. Ik ook niet. Het is zoals het is, Henny. Ik vind het een beetje rommelig, Henny. We zitten natuurlijk met z'n allen stom naar die, naar die tv te loeren. Hè? Het, het is, moet wel. Het leidt inderdaad echt de aandacht af. Hè? Ja. Nu, maar, groene pakken, wie zijn dit nu weer? Ik heb geen idee. Maar ja. we krijgen natuurlijk wel een weekend waarin heel veel belangrijke wedstrijden zijn. Ja, daar ben ik wel benieuwd en naar. En ik wil graag met Maurice en met Martijn praten over vanavond. Jonge Ajax. Tegen AZ, het fantastische, oh, tegen, nee, Telstar, tegen, Telstar. tegen het fantastische Telstar dit seizoen. Ja, dat wordt een hele leuke pot inderdaad. Ik uh, denk dat ik wel even heen ga. Maar uh, het zal moeilijk worden. Jong Ajax, uh, een goed team natuurlijk. Ja, maar waarom moeilijk? Nou ja, jij bent natuurlijk een vervend uh, Telstar aanhanger. Maar mm -hmm. uh, ik vind dat ze met Osman uh, wel uh, aan kwaliteit hebben ingeboet. Ja, dat is absoluut een feit. Ja. Ja. ja, daar draaide het wel uh, een beetje om en daarachter hebben ze natuurlijk niks. Tenminste, minder. Maar het is, het is leuk. Daar hebben ze natuurlijk ook 1-1 gespeeld. Ja, Amsterdam. Ja. Fantastische pot gespeeld. Mooie goal. En, uh, maar ja, ook schorsingen natuurlijk weer. Hè. Ja. Uh, vanavond uh, Nieperen. Hoeveel wedstrijden heeft hij gekregen? je gewoon, ja, ja. Zonder dat je die mist, Want dat is. Het uh... is toch een vaste, vaste kracht in de defensie. Martijn, jij. Uh... Hebt u je best gedaan om het stadion vol te krijgen? En het, is gelukt, het, ongelo he? het, ongeloofl <laughs> het ongelooflijke is gebeurd. Ja, het, het is, is gelukt. uitverkocht. Ja, voor het eerst in, uh, wat is het? Vijf jaar? Uh, ik geloof een keer een, een, een, een wedstrijd tegen de degradatie tegen Eindhoven, geloof ik. Dat het voor het laatst helemaal vol zat. Hoeveel mannen is dat, jongens? Uh, 3200. Leuk. 49, zoiets. Gek. Um, Plus wat over het hek klimt, hè? Ja, dat zijn er altijd heel veel, hè? <laughs> ja, ja. <laughs> Kan dat daar nog? <laughs> ja. Oh, ja, ja, daar kan het nog. Ja, oh, ja, het nog. Oh. Ik deed dat vroeger in het Olympisch Stadion. Als oh, ja. uh, Ajax speelde. Ajax, Panathinaikos en zo. Glippen. Ja, ja. Ja, ja. Dat doen we altijd bij <laughs> <het over> denken. <laughs> ja. Maar goed, even naar die wedstrijd. Want uh, Maurice zegt het is zwaar. Hè? Maar ik denk dat Telstra op dit moment voor niemand onder hoeft te doen. Ik denk dat er na de winst op wel... Uh, Iets veranderd is. Wat, wat, wat Mouwpal zegt met, je, met, met Mo Osman. Ja. Vorige week in de bos was het ook niet goed. Die jongen die hem moet gaan vervangen... die was heel erg uh, zoekende. Dat is ook logisch. Hè? Een jongen van 18 jaar geloof ja. ik. Uh, drie keer getraind en dan meteen uh, 90 minuten... Um, ja, of tenminste in de basis. Niet 90 minuten, maar onder in de basis. Um, ik denk dat, uh, dat, uh, dat Telstar... Een, een moeilijke tweede seizoenshelft uh, tegemoet gaat. Um, ja, Jong Ajax. Ze staan niet voor niks. Ze stonden bovenaan. He. Mm -hmm. Ik bedoel, gisteren zijn ze natuurlijk... Uh, zijn ze die compositie kwijtgeraakt omdat Nick al, uh, al won. Ja. PSV 2-0. Precies. Um, ik denk dat... Um, dat Jong Ajax... Uh, weet je, nou, laat ik het anders zeggen. Er wordt natuurlijk bij Tels altijd een beetje lachere gedaan over die, die Jong-elftallen. Ik bedoel, uh, die, die voorzitter uh, Pieter de Waard... die zegt ook... Uh, ja, eigenlijk staan we tweede, want uh, Jong Ajax telt niet mee. En, uh, of derde dan uh, op de, inmiddels. Um, maar uiteindelijk het is het wel gewoon een goede ploeg. Het jong Ajax. Er zit, er zit heel veel voetbal in. Mm -hmm. uh, fysiek ben je denk ik bijna ieder duel. Maar je speelt op kunstgras. Dus die, die bal die gaat wel. Ik denk dat, dat Telstar een zware kluif uh, heeft vanavond. Hm. Ik niet. Ik blijf, vol, ik blijf vol vertrouwen. Eet ik zo erop? <lacht> nee. nee ik, uh, je, en, uh, ik, ik hoop echt hoor dat, dat Telstra gewoon uh, voor de negende keer op rij uh, thuis uh, niet verslagen wordt. Want dat, dat is natuurlijk sowieso een hele prestatie op zich. Ook een record hè? Uh, maar ik, ik, ja goed. Ik, uh, ik, uh, als ik het tototje zou moeten zetten. <lacht> Dan ga, ik, dan ga ik dat vanavond niet doen. Kom <laughs> maar van je tegen. Nou goed, maakt niet uit. We gaan ja, even van. verder kijken. Ja, want morgen in Zandvoort om ja. drie uur. Ja. Halleluja. Ja, wat zei, wat zei Job erover? Eh, jop, Is Die vol vertrouwen? Nou, nou nee, nee, nee, nee, nee. Hij zei, ja, die die, die, die, die, die kunnen af en toe raar uit, uh, uit de hoek komen. Ja. Nou, ik heb maar altijd, aan de andere kant verwacht hij toch wel weer veel doelpunten. Dus. Ik, heb, ik heb altijd geleerd, of altijd geleerd, mijn trainer vroeger die zei van uh, je kan beter 6 keer met 1-0 winnen dan één keer met 6-0. Nou, dat is denk ik een beetje het verschil op dit moment tussen Zandvoort en, uh, en, en Stormvogels. Stormvogels wint iedere wedstrijd met één doelpuntje verschil. Hm. Hoe, ze het, hoe ze het doen, ik weet het ook niet. Maar kijk, in, uh, bij, bij, bij, bij Zandvoort, ja, daar loopt als een trein natuurlijk. Een man die wint als je eerste klasse op al overslaat voor de AD Cup. Maar ik, uh, ik verwacht wel uiteindelijk dat Zandvoort gewoon door de individuele kwaliteit gaat winnen. Maar Stormvogels is wel een groepje hoor. Hm. Jawel, maar ja... Kijk, iedereen heeft het over Budwater. Maar er is maar één grote technicus en één grote organisator in die ploeg. Nigel. Ja, nee. Ja, Nigel is gewoon de beste. Maar Kastje. Oh ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, dat ben eh? ik vind hem, Ik vind hem... Voor ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ik dacht dat je inderdaad Nigel zou gaan zeggen. Nou, eh. Nigel is gewoon een van de beste ja. spelers. Misschien wel de beste. Ja. En ook in ieder geval een aanvoerder die, uh, ja, absoluut. die zijn team weet te motiveren. Ja, ja. Maar, ook, maar, ze bij elkaar houdt. Ja. Maar uh, ik denk dat ze er overheen uh, klappen morgen op het kunstgaarsveld. Uh, ja, denk je? Ja, absoluut. En ja. de sneeuw, wat gooit hier nog voor een in ja, deze? Ja, dat zou om 11 uur al komen. Daardoor kon ik niet werken. Maar nee, kwart voor 1. <laughs> het, het is nu kwart voor 1, dus ja. maar het sneeuwt nog niet. Nee hoor, nog steeds niet. Nee, maar de, de Haan is in vorm. Ja. Pits en ja. uh, budwater dan daar in de kast. Uh, genoeg kwaliteit voor het kunstgrasveld tegen die jongens. Ik denk dat ze er in klappen. Iedereen. We gaan allemaal hè? Ja. Behalve Martijn. Behalve dan, Martijn. Die moet natuurlijk weer. Uh, die hebben weer wat andere oh, dingen. Wezen. Andere <laughs> wedstrijden, ja. ja. Dus nee, maar het wordt een uh, ja, spektakel die iedereen moet komen natuurlijk, hè. Ja. De plaatselijke uh, SV. Nou, ik denk dat het druk wordt, hoor. Ja. Is er nog meer uh, leuks van het weekendje, jongens? Ja. Waar, waar geen carnavalgevierd ja, wordt, zeg maar. Ja, want Matthijs Mulman zit hier. Ja. En uh, die denkt dat hij morgen gewoon weer drie punten haalt bij Allianz. Maar ik geloof er helemaal niks van. Nou, als je de stand ziet, moeten wij ruim winnen morgen. Dus, uh, ja, maar Allianz thuis op het kleine veldje? Kwart over vier. Dat is wel een, een nare tijd eigenlijk. Maar ja, dat, uh, dat, uh, volgens mij spelen ze al hun thuiswedstrijd om kwart over vier. Uh, eerst hebben alle jeugd natuurlijk voorrang en misschien nog wat zaterdagclubs. Zaterdag teams en uiteindelijk uh, sluiten dan zaterdag 1 af uh, het eind van de middag. Dus ja, uh, het, uh, het is niet anders. We gaan er gewoon uh, het eind van de middag heen. En uh, ja, als ik het lijstje van Jeroen net zag, uh, gaan we hebben 16 man... Dus wat dat betreft. Uh, je, ja. hebt, je hebt Gorsik je hebt geblesseerd. Ja, we hebben Kelly is geblesseerd. Uh, Bart is weer terug, Bart Nell is weer terug bij de groep. Dus ik, uh, nee, ik heb alle vertrouwen in. Uh, kijk, hij is uh, vrij morgen. Uh, we staan twee, punten, twee wedstrijden achter op Heijs. Uh, zes punten, uh, nee, acht punten achterstand. Dus we kunnen morgen sowieso uh, wel wat, uh, wat goed maken. Maar het verschil blijft, ongeacht we natuurlijk blijven winnen. Uh, staat Heijs natuurlijk maar twee punten nog voor. En uh, vorige week was Heijs tegen SVI. Ben ik ben even met Jeroen geweest in Nijmuiden, maar dat is wel een goede ploeg hoor. Dus uh, ze kwamen vlak voor rust met 1-0 voor Hijs, Door een vrije trap. En uh, ja, SVI had wel wat kansen, maar gezien de, het spel. Ik, ik had gedacht en gehoopt, ja, SVI pakt misschien een puntje daar uh, tegen huis. Dat was natuurlijk het voordeel was van ons, maar uh, uiteindelijk uh, ja, was het gewoon een uh, goede overwinning voor huis en, en terecht. De thuiswedstrijd tegen Allianz was geen probleem. Ja, 6-1 volgens mij op mijn hoofd, ja, maar het heel slecht gevoetbald, vooral in de eerste helft. Ja. Maar die hebben jullie gewonnen. Normaal zou je dus denken dat je morgen drie punten pakt. Absoluut, ja. Dus uh, ja, we, we gaan er sowieso voor. We hebben natuurlijk uh, ja, een goede reeks achter de rug, laat ik het zo zeggen. We hebben natuurlijk een paar goede oefenwedstrijden gehad tegen Dem. Uh, en tegen, moet ik even nadenken? United, ja. Daar wonnen we uit met uh, 6-2 uit mijn hoofd. En natuurlijk, uh, ja, vorige week natuurlijk ook gewonnen. Dus wat dat betreft, uh, of de week ervoor, zeg maar, uh -huh. bij Velzenoord. Waar we met 2-0 achterstonden met de rust uh, uiteindelijk 4-2 gewonnen. Uh, dus ja, we gaan met alle vertrouwen morgen natuurlijk de, die wedstrijd in. Dus uh, elke, elke wedstrijd is een finale eigenlijk. Als je, zeker, als je in het spoor wil blijven van hij is, moet je gewoon, moet je gewoon blijven winnen. Maar, dus, je, je mag volgende week weer komen vertellen over je team. Als je tenminste weer die koeken meebrengt. Hè? <laughs> Absoluut. Martijn, die klasse waar uh, HFC zaterdag in speelt. Wat vind jij daarvan? Wat vind ik ervan? Uh, het verschil tussen de bovenste en de onderste is echt enorm. Ja, dat bedoel ik. En dan ik. hebben we het natuurlijk niet over uh, uh, uh, een, een HFC en een hijs vergeleken met een clubje als SVI. Maar bijvoorbeeld Gelwit zit erbij. Uh, hebben die inmiddels wel 100 tegentreffers? Het zal er niet heel veel uh, van afhangen, hè? Nou, feestelijk. Uh, ja. Ja, precies. Uh, ja, ja dat, dat, dat zie je eigenlijk in het hele zaterdagvoetbal. voetbal. In alle klassen alle waar onze clubs in, in, in spelen. Uh, het verschil tussen bovenste en onderste is echt heel groot. Uh, in die derde klasse ook heb je nu Zandvoort en Stormvogels die staan een straatlengte voor. Maar daaronder kan iedereen van elkaar winnen. Maar hoe, uh, komt, hoe komt dat dan? Uh, ik denk dat dat een stukje ambitie is. Dat je ja. bij, bij een aantal clubs... Uh, die, die willen echt gewoon richting die tweede klasse. En een aantal andere clubjes zoals... bijvoorbeeld dan, nou, we hebben het dan nu toevallig over Geel Wit. Ja, dat zijn allemaal jongens die hebben altijd in de selectie gespeeld. Die, uh, die, die hadden daar geen trek meer in. En die spelen gewoon voor een lol uh, één of twee keer trainen. En that's it. Uh, gemiddelde leeftijd is uh, denk ik um, een jaar of 34, 35. Dus als je naar een, uh, een ijs gaat kijken... Uh, nou, ik denk als je de 22 daaraan tikt... Nou, ik niet. Dan, dan, dan, dan zit je aardig in de buurt. Uh, HFC is denk ik daar wel een uitzondering op. Er zitten wel nog een paar jongens uh, bij... Maar wat, wat, wat zou je eraan kunnen doen? Hè? Moet je dan één divisie? Maar, er kan, nee, er, nee, ze hebben. Um, uh, een aantal jaar geleden is die zaterdag vijfde klasse er al uitgehaald. Hmm. Om zeg maar dit tegen te gaan. Ja. Maar uiteindelijk schrijft het gewoon op. Ja. Uh, dit, dit, hou je, dit, dit hou je altijd. Dus, uh... met, een, met een bol. In de tweede klasse van Edo. Bol staat ook een zes, eh, ja, je moet niet bij de microfoon weggaan. Oh, nee, maar dan je weet kijkt je nou me zo nog wel. aan. Ik schrik me dood. Ja, dat mag <laughs> ook wel. Hey, ik wil nog even naar Martijn, want uh, het gebeuren bij VVC... altijd een van de topploegen in deze klasse... is toch wel opmerkelijk. Rini Droom eruit gekikkerd. Ja, terecht ook. Ja, vind je dat? Ja, dat boter al het hele jaar niet. Sterker nog, Rieny die ligt al uh, vanaf uh, ik denk uh, de tweede of derde wedstrijd... dat hij uh, aan de slag ging bij VVC lag je al niet lekker in de groep. Ook niet binnen de club, wat botsen aan alle kanten. Uh, ik was al verrast dat ze, dat ze zeiden van, we gaan nog een jaar met elkaar door. Nou, nu uiteindelijk uh, is het, uh, halverwege is het uh, alsnog, uh, alsnog klaar. Moet wel zeggen hij heeft wel uh, kwaliteit ingeleverd. Want jongens zoals een, weet uh, je ook weer, Jasper de Bie bijvoorbeeld. Die zijn, uh, die zijn ermee gestopt. Ja, en dat waren wel zijn smaakmakers. Dat waren jongens die schoten er gewoon 20, 25 in. Ja, dat heeft hij niet. En ik moet ook heel erg bekennen. Uh, hij heeft natuurlijk altijd uh, uh, aardige praatjes van, uh, ik wil richting de tweede klasse. Hij heeft uh, twee jaar lang heeft hij na de iets gespeeld en twee keer was hij klaar. Vorig jaar lag hij echt op, op, op rampkoers om kampioen te worden. Volgens mij februari stond hij acht punten voor op Zandvoort. En ja. nou, het is niet gelukt. Nee. Ja, dan is gewoon, op een gegeven moment moet je moet een club toch voor zelf kiezen. Ja. Ja. Japan komt binnen ja, in het stadion. En ik en zie en dat het uh, al, alweer bijna tijd is. Ja, voor het wat... eerste uur zit erop. Hè. Charles heeft de muziek er al onder zitten. Hè? Dus uh, arigato zou ik willen zeggen. Arigato. Tot nu hè Dan. <laughs> arigato. arigato.